Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Met het NOS journaal. VVD-minister Schippers wil de plannen voor een inkomensafhankelijke premie zo snel mogelijk uitwerken. Schippers zei dat na haar gesprek met formateur Rutte. Ze is minister van Volksgezondheid in het kabinet Rutte 1 en blijft dat ook in Rutte 2. Volgens haar gaat ze de komende tijd alle effecten van de maatregel bekijken. Het gaat dan om de gevolgen voor bepaalde inkomensgroepen en voor de arbeidsmarkt. Ze benadrukte dat het om een complexe kwestie gaat die ze zorgvuldig gaat bekijken. De Roermondse ex-wethouder van Rij wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen door een bevriende projectontwikkelaar. Bronnen binnen justitie bevestigen dat aan NRC Handelsblad. Er was tot nu toe alleen sprake van de schijn van belangenverstrengeling. Van Rij trad vorige week af als wethouder en als eerste Kamerlid. De politie heeft een internationale organisatie opgerold die in illegale bestrijdingsmiddelen handelde. Er zijn vier verdachten aangehouden. Ze werken voor een bedrijf in Noord-Holland dat toegestaande gewasbeschermingsmiddelen verkoopt. Maar daarnaast boden ze ook illegale bestrijdingsmiddelen aan, zoals het schadelijke middel BN3. De verdachten importeerden dat uit Rusland en verkochten het in Europa. Het openbaar ministerie denkt dat ze daarmee tonnen hebben verdiend. Kickbokser Badahari heeft zakenman Koen Evering geslagen... omdat die zijn vriendin Estelle Kruijs beledigde. Dat zei de advocaat van Harry tijdens de Proforma-zitting in Amsterdam. Volgens de advocaat ging het om een corrigerende tik... De kickbokser is aangeklaagd voor onder meer poging tot doodslag. Hij zit in voorlopige hechtenis. In de dagvaarding staan negen zaken, waarvan acht te maken hebben met geweld. De negende is een verkeersdelict. De poging tot doodslag op Koen Everink was in juli... tijdens Dance Faced Sensation in de Amsterdam Arena. Het weer vanavond buien, vannacht in het binnenland droog. Het wordt een graad of vier. Morgen overdag eerst wat zon, maar er komt wel vanuit het zuidwesten regen. Het wordt zo'n negen graden. Zondag wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het weekend in. Look at the sky, but you don't see the colors. You're still alive, but you find it hard to breathe. I find it hard to breathe. Face in the mirror is somehow a stranger, telling you things that you don't want to believe. You don't want to believe, but it's not too late. There's always gonna be a way. So jump from a wall. The highest wall And do it again and again and again Just don't stop trying We weekend in van op En we hebben vandaag een bomvol uitzending. George zei het natuurlijk net al met onder andere Mark Verijswijk Over een uh, kleine 20 minuten hangt hij aan het telefoon. We zijn ook druk contact aan het leggen op dit moment met Midas en uh, Toby, ja Midas, waar kennen we hem ook weer van? Van de. Uh, uh, dingen. van de Apple dingen. De Apple dingen. De Apple De Apple dingen. Dingen. De appeltjes. De appeltjes van Oranje kunnen we wel zeggen. Is hij, hij is er één van. Um... Ah, toch een Wordt mooi het zo'n uitzending? Nee, helemaal Wordt niet. Wordt het zo'n uitzending? Nee, nee. Oké. Okay. Hey, deze heb ik trouwens net gedraaid, dit nummer wat je uh, nu wil gaan draaien. Van Chris Hordijn. Oh, Jump from Waterfall, heb je ook gehoord? Ja, deze. Um, ja, ik was heel eventjes wat later vandaag. Maar wat je was? Wat was je? Ik was heel even eten aan het halen. Zo, het is niet hè? de eerste keer. Nee, dat is altijd zo. ja. goed. We gaan luisteren naar Room 5. Nee, helemaal niet. Gaan we daar niet luisteren? Nee, die doet het niet. Begint het begint al weer lekker hè, Toby. Ja, nee, dus niet. We nee. gaan luisteren naar uh, Tyre Cruise. Je je muziek goed geregeld? Kan ik je Zaan het wel. One More Night, Tobias gelijk, sorry. Het is vandaag geriemende techniek. Maar het komt allemaal goed, we hebben een bomvolle uitzending, Midas, Mark van Rijswijk. En wellicht Jan Slachter van de publieke omroep, van de omroep Max. Hebben we misschien aan de Waarom hebben we die? Omdat die heel, heb je gisteren geen Paul witterman gekeken? Nee. Hij werd echt helemaal boos, die man. Ja. Ja. En gaat hij dat hier weer Hij, hij was bijna aan het huilen. Echt? Ja. Zullen wij hem wel aan het huilen kunnen krijgen? Weet ik niet, kunnen ik we, we altijd wel. proberen. als jij hem gaat afzijken en ik doe af en toe een grapje. Nee joh. Maar waarom was hij boos? Dat wil ik wel even weten. Omdat er weer 100 miljoen wordt bezuinigd op de publieke omroep. Ach jeetje. En daarom hebben wij volgende week je ja, Slob aan de telefoon. Ach nee. Ja. Weer, oh. Ja, het is belangrijk. Ja, het is... Mijn overchipkaart gaat weg, dames en heren. Ach jeetje. Oh, de wereld vergaat. Gelukkig. Voordat de overchipkaart weg is. Tans daar hebben we nu wel alle hoop op, hè? Dames en heren, Maroon 5 met One More Night. Ja? Nog een nog meer? <tus> You and I go home. My body, I'm a body. That keeps raining down Oh yeah. I gave my best. It wasn't enough. You get mm. upset. We argue too much. We made a mess of what used to be love. So I don't I care? I care at all. Try to say Sure, met Climax Journal hier op Radio CFM. En daarvoor hoorde je Room 5 inderdaad met One More Night. En de night is al een beetje ingevallen, want het begint donker te worden buiten. Ja, het wordt weer vroeg donker. Toch een, een tegenstelling tot vorige week? Ja? Nou, vorige week was het hier ook donker, want er viel al het licht uit. Oh, en dat is waar. Ja, want de, de klok is, als u nog niet weet, ja, dan weet ik niet waarom u nu, nu het nu nog niet weet. Ja. Maar de klok is, zeg maar, vooruit gegaan. Ja, die denk ik ook. Waarom beginnen oh, ze, ze zo laat? Sorry, is, oh, beginnen gegaan. ze zo ja. laat, denk ik. Van, huh, ze, beginnen om zes uur, of ze beginnen pas om 6 uur. Nee mensen, het is nu net uh, tien voor half zes. Ja. Maar goed. Dat was dus het belangrijkste nieuws dat we het te ja. melden hadden van deze uitzending. Dus ja. <laughs> dit was het weekend in. Nee geintje. Ik um, even mijn microfoon uh, aan willen zetten. Kijk, nu ben ik goed, uh, goed te horen. Um, wat heb je allemaal meegemaakt deze week, Toby? Wat ik mee heb gemaakt? Ik, uh, ja. ja, jij, niet ik. Ik kan, ik kan het aan mezelf vragen, maar het heeft niet zoveel zin. Ik herhaal gewoon, nou goed. Uh, ik heb uh, opgetreden. Afgelopen woensdag. En dat was wel het spectaculairste van mijn week. Verder had ik gewoon school. En uh, nou, er was niet echt iets, iets bijzonders wat er verder nog uitsprong. Ik kreeg een berichtje van jou hè, ergens in deze week. Vertel. Joh, kreeg je een berichtje. Ja, over dat. Joep. Joep. Ja. Vertel. Mm. Dat. Hij had een uh, optreden van mij gezien. Op DVD. Op DVD. En toen uh, heeft hij gebeld. Ja. Omdat hij het heel goed vond. Gebeld. Gebeld. Hij had zeg maar degene met wie ik naar hem toe was voor mijn stage, mm -hmm. uh, die schenen voicemail heeft hij ingesproken. Oh. En daarop uh, kreeg ik te horen dat hij, dus, uh, dat hij het heel goed vond mm -hmm. ja, dat is leuk om te horen natuurlijk. En je hebt een vervolgafspraak bij hem? Ik heb een vervolgafspraak, ik weet nog niet wanneer, het zal ergens rond december zijn in IJmuiden als hij dan optreedt. Dat is dichtbij toch, redelijk? Dat is wel uh, redelijk dichtbij ja, ik heb er ook wel zin in, een hele aardige man, heel gezellig was het. Ga je carrière-shots maken hè? Wat? Weet niet, tussen de radio en, uh, en Joep? Carrière speech ga ik maken. Mm -hmm. Noem je dit een carrière? Ja, als dit een carrière is, dan heb je echt heel veel. Weet je, als je hier meedoet, hè, aan meedoet, ja, aan de radio, dan kom, je ergens, dan kom je ergens, ergens in een hal. Ja, een hal waar portretten ook, hangen. Een hal, hal waar je denkt van, hé, daar sta ik bij. hall of fame. Van de script, hier op Radio CVM.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 worden hier locked out of heaven. En het is wel weer iets to totaal anders. We gaan uh, luisteren meteen naar de Milionaires van de uh, script. Ik hoor het. De script is een verrassing over ons, jongens. We're walking these trees like a paper gold. Any only excuse not to go. Neither one of us wanna take that taxi home. Sing in our hearts. Standing on chairs. Spend in our time. Left in our heads, off the two of us there, spending our time. Down, take me now It's in my mind De script natuurlijk met uh, miljonairs. Ga zo even luisteren naar Florida met iCry en daarna zijn we terug met Mark van Rijswijk hier op Radio CEFM. Just feel got me swimming like a diver. Tank let go, I got scams in Okinawa. My heart to Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't give my flowers. No way to say better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a limit head. Put you in the box, just a wasn't it's a cigarette. on my records, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killer, just a young and restless. Get mad, cause the quarter a million on my necklace. Do you, I never said I was driving reckless. You and I know jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. <laughs> And I put that on my tattoo a Jimi Hendrix, get the by the outfit all in it, cause the press tell it all, get a meal ticket, clean next. getting the call, just a little visit, sacrifice just to make a hill still vivid, reality see when you're blessed just kill critics, Who got a never been them rich, just God fearing, look at me staring, got the blood staring, got a good feeling, Festival by Karen, tell us Billy Jean, I'm on another planet, thank class, big Chuck and Lee Prince parents, buy my mama chandeliers, I'm a deal, damn it, 30 years, you'd have thought, these emotions vanish, try to live, trying to figure how you're supposed to vanish, no cheers, I know you would have panicked. Ja, dat was natuurlijk wow, dat was Florida met uh, I Cry, hier bij de CWM. En als het goed is... Centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! Hij komt er geen kut van, hem! <laughs> hij kan helemaal niet, hij moet stoppen! Is daar Mark van Rijswijk? Hallo! Hallo! En Mark van Rijswijk is... Vader! Vader geworden, gefeliciteerd! Ja, dankjewel, dankjewel! En hoe is het om vader te zijn? ja ik was het al dus ik ben nu voor de tweede keer oh dat wist ja. ik niet sorry nee dit is, dus ja maar wel weer die slaap nacht... wel leuk hè ja maar wel weer uh, die slaaploze nachten tuurlijk ja maar het hoort ja, dat hoort erbij geniet je van, of denk je daarvan ah oh, moet het nou slaaploze nachten geniet <lacht> je niet van hoor dat is niet dat je denkt van hoor oh, ik mag van bed weer hè dat <lacht> is allemaal prima en een uh, ja was ook wel weer leuk want ik zat in een voetbalkantine vol met mensen te kijken naar Ajax Feyenoord en wie geeft daar het commentaar bij de heer Van Rijswijk. Uh, ja, klopt. Ja, nee, dat, was, uh, dat was een erg leuke wedstrijd. Was, uh, de, de, de, ja, je hebt vaak heb je dan toppers, en die werden ook nog wel eens tegenvallen. Ik vond AX2, dat was de topper eigenlijk hiervoor. Dat is ja. niet de meest spectaculaire wedstrijd er ooit. Maar dit was ook nog een ontzettend leuke wedstrijd. Nou, dat maakt het helemaal leuk dat je een mooie wedstrijd hebt en uh, de wedstrijd zelf ook daadwerkelijk nog uh, de spektakel biedt. Dus dat was hartstikke goed. Maar hoe gaat het bij Eredivisie Live? Is het van tevoren al vastgesteld wie welke wedstrijden mag uh, commentariëren? Ja, nou, er is gewoon één iemand die maakt de indeling. En wij krijgen, uh, eens in de zomertijd tijd, krijgen we een mailtje met de indeling voor de komende periode. Dus het staat nu, ik weet nu voor de komende drie weken of zo wat ik, uh, wat ik moet doen. Uh, en dan over een week of twee komt uh, de volgende mail. En dan weten we het weer voor de, die periode daarvoor af. dus dat, uh, Je weet het meestal van een week of twee, drie van tevoren, weet je ongeveer wat je moet doen. Het is net echt werk. Het is net echt werk, ja. <lacht> ja het is, het is Zo'n zo bekerweek als dit... Dan zou je bijna nog gaan denken dat het inderdaad, uh, dan heb je het nog druk ook voor je twee. Ja, want Twente inderdaad, ja. die heeft uh, ja. erg gefaald. Ja, nou, ja, nou zijn niet alleen natuurlijk hoor. Ik, ik denk dat PSV en Ajax eigenlijk net zo hard hebben gefaald. Alleen die hadden dan nog het geluk dat ze tegen een amateurclub speelden. Dus dat die het niet af konden straffen. PSV tegen dan ook nog op de lat in de laatste minuut. En Ajax komt ook een kwartier voor tijd pas op een 1-0 voorsprong. Dus ja, eigenlijk hebben alle wat mij heel erg tegenvalt in die... Mm -hmm. Uh, al die clubs hebben eigenlijk bewezen dat die bank toch niet zo goed is als we met z'n allen wat dachten. En dat is wel heel merkwaardig, want je had toch allemaal het gevoel, ook bij PSG, maar zeker ook bij Twente... Ja goed, die kunnen wel heel, heel wat opvangen, die hebben een hele brede selectie. Ja. En je ziet gewoon hoe hard het achteruit gaat. Als, uh, stel, stel dat er iets gebeurt qua blessure met Thalys of Chadli, dan, dan wordt dat ook wel heel snel minder. En... Uh... Dus dat, ja, dat, dat vond ik eigenlijk nog het meest opvallend. De ja. ja, trainers kan het op zich ook nog wel eens lekker zijn. Want uh, als bepaalde spelers dan aan de deur kloppen van... Uh, ...he, Borges, mm -hmm. jij dat dit mag spelen... ...dan zeg je gewoon, kijk de DVD nog eens terug van die bekerwedstrijd. Ja. weer uitgepraat. Uh, maar ja, ik vond het wat dat betreft opvallend... ...hoe uh, groot het verschil was tussen de, de b keus en de a keus ...bij, al die, bij alle drie de titelkandidaten toch eigenlijk. Ja, maar het is ook wel heel raar dat Ajax dan echt specifiek babel... ...en uh, noem nog allemaal op, in het veld moet zetten om nog een goed resultaat weg te halen uit Sneek, bij ons Ontsneek. Dat is inderdaad ja, ja, ja. wat jij zegt. centen deed hetzelfde. Die, die ja. Ook je geeft iemand rust, en dan is prima, uh, of niet, uh, maar ja, dan moeten ze spelen. Maar nu mm -hmm. moesten bij Twente, ook Tadi, Schadley en Douglas moesten allemaal van de bank komen. Ja, dat is heel vervelend voetballen. Mm -hmm. En dan heb je nog steeds die rust niet. Plus het feit, echte rust krijg je natuurlijk pas als je ook die wedstrijd uh, allemaal niet mee hoeft te maken. En ik snap het wel, zeker van die, van die drie clubs, die spelen ook Europees. Mm -hmm. en wat dat betreft heeft Beek iets makkelijker praten met AZ. Geeft hij zelf ook toe hoor. Uh, Omdat die, uh, ja, die speelt geen Europees volgende ja. week. Dus dat, die hebben gewoon een iets minder vol programma. Alleen ik denk dat alle drie de trainers uh, van AXP en wel geschrokken zijn van het, toch het grote verschil tussen A-keus en B-keus. En dan hebben we volgende week ook nog eens een keertje Nederland-Duitsland, als het goed is, hè? Ergens, of, of die week erop. Ja, nee, 10 november. Dat te komen en dan is, is voorlopig, ik zag dat er toch alweer een paar verrassingen bij de selectie zaten. Um, dus ja, maar goed, het is ook weer de voorselectie, dus daar heb je op zich ook allemaal niks aan. En ik bedoel, dat, zegt, dat, dat zegt nog niks, laat ik het zo zeggen. Um, ja, maar goed, ja, dat, dat, eerlijk gezegd vind ik dat niet zo heel interessant. De oefenwedstrijden sowieso en er zitten namelijk nog twee competities ja. onder voor, volgens mij. Mm -hmm. dus, maar wa, waar, waarom doet de KNVB dat en waarom is dat zo geregeld? Want je zou zeggen, ja, je hebt een druk. natuurlijk. Ja. En het punt is, volgens mij spelen we pas in maart onze volgende kwalificatiewedstrijd. Mm -hmm. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat Van Gaal geen zin heeft om vijf maanden helemaal geen spelers te zien. Ja, oké. Okay. Uh, dus, volgens mij is dat andersom uh, wel zo. <laughs> <laughs> nee, nee, ik kan me heel goed voorstellen. Ik denk ook dat, dat de topclubs erop. erop ps Toyfonen kwijt ik bijna in het land. Die het Interland Zit ga ik bij in het land van Zweden de rest van uh, dit jaar uitgeschakeld. Mm -hmm. Uh, sowieso tot winst opnieuw beschikbaar. Dus ja, dat kan gebeuren. Uh, lege, de belangrijkste spelers zijn in principe je internationals. Ja. En dan ben je die nog een keer kwijt. Zeker met die topclubs die ook al een vol Europees programma hebben. Is dat inderdaad niet ideaal. Maar goed, zoals we zeiden, het is net een echt beroep. Ja, nou kijk, voetballers, ja, je moet je moet zeker geen medelijden mee hebben. Hè? Nee, nee. Worden maar, ervoor betaald? Uh, ze, worden er voor, ze worden er toch maar nog vrij goed voor betaald. Maar ja, het is inderdaad wel ik bedoel, het is Nederland-Duitsland dus ga je toch wel weer kijken, maar Oefenwedstrijden, ik, ik kijk liever, op het algemeen kijk ik liever naar bijvoorbeeld de RKC Peck dan naar een willekeurige oefenwedstrijd, al is het Nederland-Duitsland. Want ik vind wel dat er wat op het spel moet staan. Ja. Dat, maakt de, dat maakt de wedstrijd voor mij pas echt interessant. Nou was er nog een andere rare bekeruitslag. En dat moeten we nou echt een keertje bespreken. Want uh, ik geloof dat het ADO-20 tegen FC Eindhoven was, ja. waar het na een kwartiertijd al 4-0 stond voor ADO-20. Ja, nou, uiteindelijk is het 6-1 geworden. Het was inderdaad 5-0 geloof ik, na nou, nou, iets meer dan een kwartier voetballen. Ja. Uh, alles vloog er ook in bij, bij ADO-20, Ja. Ik moet zeggen, kijk, het is natuurlijk een enorme stunt. En uh, zeker door die uitslag. Mm -hmm. Maar het is ook een feit dat het verschil tussen de topklassen en de Jupiler League is niet zo groot. Kijk, de topclubs in de Jupiler League, ja. dat, dat, dat is echt nog wel een verschil. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de ploegen die onder in de Jupiler League spelen en boven in de topklassen. Ja, dan, kan je, dan zou je het eigenlijk niet eens meer een verrassing mogen noemen als, die, als de topklasser wint. Kijk, op deze manier was het natuurlijk een grote schok. Ja. Maar ja, in de Jupiler League is het ook al bijna uh, geen betaald voetbal meer bij een hoop clubs. Dus... Uh, en in de topklasse wordt afslag mee nog wel, uh, wordt nog wel wat betaald. er mm lopen -hmm. ook hele leuke spelers rond. Ja, want de, de, de betere spelers gaan eigenlijk naar de topklasse natuurlijk. Omdat het misschien nog nou net ja, wat beter betaalt. Ja, het je, je betaalt goed uh, en je hebt wat, het, ja, het, wat makkelijker een, uh, een, eventueel een carrière ernaast die je nog op kan bouwen. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je, zeker op een gegeven moment hè, ben je 17 28 jaar, dan ga je, uh, je ook je, je carrière voor ga je eens een keer bekijken. Kijk, financiële plaatje. En dan kies je misschien wat sneller voor de topklasse. En ja. juist in die leeftijdscategorie uh, ben je natuurlijk ook op je best. Dus dan, dan is het helemaal niet zo logisch dat die topklasse er, uh, wat dat betreft niet slechter van wordt. Um, wat staat er dit weekend op het programma in de Eredivisie? Nou, twee hele mooie wedstrijden. Uh, Ajax, Vitesse en Twente Feyenoord bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zijn denk ik de wedstrijden die eruit springen. Uh, Twente sowieso natuurlijk naar de peker uh, is check. Die moeten wel wat laten zien. En Feyenoord, uh, ja, weer de topwedstrijd voor ze. Dus dat ja. is wel... Uh, interessant en hoe dat hele gedoe met Leerdam is er natuurlijk bijgekomen, die mm. misschien uit Twente zou gaan, dus dat, is, uh, dat speelt dan ook weer uitgerekend deze week. Ja, de Ajax-Vitesse is, uh, is ook een mooie wedstrijd. Ja. Ajax hij, blijft toch opmerkelijk, tien wedstrijden gespeeld, vier gewonnen. ja Dat is toch wel heel uh, treurig eigenlijk voor, uh, voor Ajax. En Vitesse doet het goed, met uh, is waar verloren van AZ, maar ja. ze, blijven, ze blijven het goed doen. Ik verwacht eerst wat het Ajax dat gaat winnen hoor, van, van, van Vitesse. Maar ze, ja, het is ook wel ze moeten winnen. Ja, zeker. Als, als, als, ze, als ze niet winnen, alles is het een gelijk ja, Je kan niet elke seizoen uh, zoveel punten goed maken. Nee, en uh, het is ook nog wel een keertje een concurrent dit jaar, Vitesse, hè? Ja, voorlopig wel. Ik ben benieuwd of ze dat volhouden. Ik denk wel, naar, wat zij ook hebben, is dat de selectie niet zo breed is als, uh, als van de topclubs. Maar zij hebben geen Europees voetbal meer, dus dat scheelt. En ze hebben, ze hebben gewoon een paar echt hele goede voetballers. Ze hebben een he misschien wel de beste keeper van de Eredivisie op dit moment, het Veldhuizen. Kamalas ja. is heel goed. Is echt een potentieel Europese top. Uh, die gaat echt naar, naar een hele grote club. Hij heeft het al gehuurd van Chelsea. Maar die gaat ook, uh, Er wordt echt een hele goede voetballer. Van Genkel, Bonnie. Dan heb je, je over vier hele goede voetballers. Maar ja. dan heb je een huidige basis om. Waar zit jij vandaag? Of uh, vandaag? was jij dit weekend bij vandaag, bij welk kwartier? Vandaag tijd? zit ik thuis. Natuurlijk ik anders er in... Uh, <laughs> Bij Rode Aro gezeten, dat is vanavond. Mm -hmm. uh, Willem 2 Utrecht morgen. Ja. Uh, en AZ VVV. Dus. Uh, wat, een, Zonder... wat ook alweer een wedstrijd is met. Uh, met geschiedenis natuurlijk, AZ VVV. Ja, dus de, de eerste. Uh, profwedstrijd ooit gespeeld was ook naar Venlo. Dus dat is sowieso wel grappig. Dat, dat wat het betreft een historisch duel. En ja, AZ, ja, ik, ik verwacht dat AZ dat de fluitend gaat winnen. Uh, maar goed, VVV. Uh, die. Uh, hebben, die gaan een, dan een record vestigen. Die hebben 41 uitwedstrijd brein niet de 0 gehouden in de Eredivisie. Zoveel. En het record in de Eredivisie is 42. Nou, ze spelen nu bij AZ. Ga ik toch wel vanuit dat AZ een keer scoort. En de volgende uitwedstrijd van VVV is bij Ajax. Mm -hmm. Dus ik hoop dat ze dat record wel gaan verbreken. Want het zou, me, het zou opeens raar zijn. <laughs> als ze daar opeens wel de 0 heeft te houden. Dus dan is er een, een, een, een echt een record vanuit de, van de go Ahead Eagles van zoveel jaar geleden. Wordt dan opeens verbroken omdat VVV de 0 niet kan houden. De cupfighter. go Ahead. Ja, precies. Dat is ook een leuke om naar uit te kijken. je hebt Heerenveen, A Heerenveen uh, Feyenoord en Groningen Ajax, maar uh, Ahead Eagles Peck dat is ook echt een hele mooie bekerwedstrijd uh, in de volgende ronde Nou, ik zeg uh, tot de volgende keer, Mark. Dankjewel ja, voor goed. deze keer. En ja. we gaan luisteren naar uh, Diamonds van hey, Rihanna. en uh, pak je oh. rust in met die kleine. Ja, ik had tijd <laughs> het hè vanavond, dan kan, kan ik de nacht nog een beetje doorkomen. Oké, okay. <laughs> succes. Heel goed, dankjewel. Oh. Je. We gaan luisteren nogmaals naar Diamonds van Rihanna.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 But you.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 Ja, en van Diamonds van Rihanna gaan we meteen over naar onze eigen DJ Pepper met zijn nieuwe nummer. Banana. -na. Zoals Toby dat uh, zo vakkundig altijd zegt. Ja, je kan hem ook zelf zeggen, even, Toby. Zeg Wat? het even. Banana. -na. Banana. -na -na -na -na -na. Hoe je dit nummer? Banen. Wel goede titel. We gaan hem luisteren. Het is echt een aanrader deze keer.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 In Peppermint. met banana. Banana. En het zijn het. Het zijn. Ba -na -na -na. Banana. -na. Maar het is wel echt een lekker nummer om te, zo maar te zeggen. Ja, is uh, goed. Het is uh, kwaliteit. Was je in ieder geval korter dan die andere? Nee, helemaal niet. Echt wel. Ja, denk ik. Die andere was iets van 45 minuten. Ja, dat was een mega-mix. Oh, dat is een mega-mix. Ja. En dat is weer iets anders. Voor de luisteraars, het volgende mededeling. Ja, we gaan nu eerst luisteren naar Douwe Bob. Tot slot voor het nieuws met Multicolored Angel.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 What is